Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door met elkaar te zingen. Psalm 119 en daarvan het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omring door duister heen. Zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschaartreen tot straf van hen die snoot zijn afgeweken, Psalm 119, vers 10. U zal worden voorgelezen gedeeld uit Gods woord dat u kunt vinden in het tweede boek van Samuel, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17, 2 Samuel 7, vers 1 tot 17. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de heren hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan, Zie toch, ik woon in een huis, en de ark gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zei tot de koning, Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in dezelfde nacht, dat het woord des Heeren tot Nathan verschiedde, zeggende, Ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heer, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af, dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel één woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sedere huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen, zo zegt de Heere der heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt.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 over mijn volk Israël. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heren te kennen, dat de Heren u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon, dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem plagen met een mensenroede, en met plagen der mensenkinderen straffen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van sal, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch, uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan tot David. Onze hulp.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 Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God, den Vader en Christus, Jezus, de Heren, door de Heiligen Geest. Amen. Zoeken we het afzicht. Heer. U zei de heilige, de vlekkeloze, voor wie de mens geen bestaansrecht meer heeft. Onze afval van U, de Heer, is een volkomen afval. En de gevolgen daarvan leeft immers ieder uit in het geen God en geen meester. En toch. ...heeft het u behaagd... ...om uzelf te verheerlijken... ...u deurden op te luisteren... ...in het herstellen... ...van gevallen Adams kinderen... ...en daartoe is Hij die uw zoon was... ...in de volheid des tijds geworden... ...uit de maagd... ...en zijt u het waarvan ook geschreven staat, geworpen vanaf de moederschoot af. Ook daarvan is geschreven, dat u in de wrochting van hem zijn borduursel gezien heeft, toen het in de onderste delen der aarde werd geformeerd. en ook u zag, o eeuwige vader, die ongeformeerde klomp, maar u hebt ook in die volheid van de tijd hem geopenbaard, waarvan de engelen getuigenis gaven, waarvan de herders in verwondering hebben doorleefd en ze vonden het kinderke, liggende in de kribbe gewonden in de doeken, gelijk als de engel tot hen gezegd had. En u zullen naar kinderen geboren worden. Maar u was de eeuwige, de enige geboren Zoon van God. Hij was naar het vlees Maria's eerstgeborene, zoals het woord ons leert. En daarin bent u in alles gelijk geworden vanaf het prille leven... ...van een mens tot in de hoge levensavond toe... ...zijt u in alles gelijk geworden. En nu mogen we vanavond hier zijn met deze ouders. Ze hadden het voorrecht... ...dat hun gezin werd uitgebreid. U hebt het tot hiertoe in alles welgemaakt... ...en dat in onderscheiden van andere gezinnetjes waarvan vanaf de prilheid van het leven... ...zorg en verdriet wordt gevonden. Heren en ach, dan heeft elk gezin... ...zo zijn eigen geschiedenis... ...zijn eigen zorg, zijn nood... ...zijn verdriet, zijn teleurstelling. En het is een zekere waarheid... wanneer we onze kinderen indragen voor uw aangezicht... ...dat wij niet weten... Wat ons nog zal geworden, dat we niet kunnen invullen hoe onze kinderen zich zullen ontwikkelen, hoe ze zich zullen gedragen, hoe ze zullen buigen voor Uw woord of zich afkeerig zullen stellen tegen de opvoeding en tegen het eeuwige getuigenis. En daarom bidden we van U. Wat ouders niet weten, niet kunnen, dat kunt U. Wilt u uw ontfermingen houden over dat jonge leven? Niet alleen dat u het bewaren mag, en sparen en doet opwassen. En dat het tot een vreugde zij van de gezinnen, tot een toonbeeld van uw goddelijke en vrijmachtige genade. Maar dat we daarin ook zouden zien dat u doorgaat met de toebrenging van uw kerk. Van kind tot kind zou u uw kerk planten. Je heren, er zijn ook zorgen, u weet het. Eén ouderpaar mag een jong leven nu voorhouden. Terwijl vorig jaar een jong leven moest uitgedragen worden. En ach, dat roept zoveel herinneringen op. Van die onbegrijpelijke wegen die u met mensen komt te houden. En aan de andere zijde, wat is het een wonder als een mens de hand op de mond leert leggen. En als een Aaron het inleefde en Aaron zei stil. Gedenk zo in ieder van ons met de gemeente, wanneer we vanavond zijn onder de bediening van het woord. Waar we als u het geeft een blik mogen werpen in het leven van hem die u knecht David noemt. ...die de beminde wordt genoemd, de gezalfde wordt genoemd. Ja, waar uw woord van zegt dat hij uw gunsteling was. Wat een ontzaglijke zaak, Heer. Dat een gevallen mensenkind door genade een gunsteling Gods mag wezen... ...en dat ook in de praktijk van het hart mag ervaren... Laat de bediening van het woord een prediking zijn van de reinigende kracht van het bloed, een getuigenis van de rechtvaardiging die in het bloed begrepen wordt. Laat het tot onderwijs mogen zijn, ook van uw erfdeel eens een terugleiding mogen hebben in hun eigen doop, hoe u daarin de prulheid zal schoudert ik doop u in de naam des vaders, des zoons en des heilige geestes. Doe de God Jacobs het woord en kracht hebben tot onderwijs van het uwe opdat ook uw gemeenten werden onderwezen in de verborgen leidingen die u komt te houden. En moge het ook zijn dat vandaag mensen tot u de Heer bekeerd mogen worden. Dat u gedenken wat thuis bleef, wat ziek is, Er zijn er Velen in het ziekenhuis. Er zijn er die worden verpleegd. Die worden verzorgd. U kent het verdriet in gezinnen en families. Van de zonde. Vanwege de machten der duisternis. En de verbrekende, verwoestende kracht. Wat wij niet kunnen oplossen. Dat u dat oplossen mocht. Bouwt uw kerk te midden van het wereldgebeuren. Terwijl uw voetstappen vertellen dat u komt om de aarde te richten en die wereld in gerechtigheid, maar waar uw kerk als goud zal uitkomen. We dragen uw kerk dan ook aan u op overal waar u ze hebt willen planten en waar ze nog bediend wordt onder de douw van uw geest. Dat u ook uw knecht vanavond gedenken in woordend sacrament. En de bediening daarvan heerlijk stellen, geef u inzicht in de schriften om Jezus wel. Amen. Ik lees u het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoogsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom als kinderen daar storend zijn zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen terzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprengen met het water waardoor onze onreinheid, onze zielen wordt aangewezen opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben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 Opdat ze dit leven het wel, toch niet anders is dan een gestadige dood om u het getroost verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem onze Heer Jezus Christus uw Zoon die met u in de heilige geest in enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We zoeken nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heer Christus. Ik heb gehoord dat het ook een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we ook tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van U en Twee hierop ongeveinstelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... ...en daarom aan allerhang de lendigheid ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of geen niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn... ...en daarom als lidmaten zijn en gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of leer die in het Oude en Nieuwe Testament... ...en in de artikelen des christelijke geloof begrepen is... ...en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... ...niet bekende waarachtige ...en de volkomen geleerde zaligheid te wezen... ...en te duiden... ...of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen... ...als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn... ...waarvan ge vader of moeder zijt... ...in de voorzijde leer...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 Aan een mens vragen wie dat hij of zij is, daar zou je niet zo gemakkelijk een antwoord of een dadelijk antwoord op krijgen. Maar als u meegedacht hebt, toen we met deze eredienst begonnen, toen heb ik een kind van God ontmoet... Die daar wel antwoord op kon geven. Want hij getuigde: ik ben. Ik ben een vreemdeling hier beneden. En als er nou ooit een eigenschap van het ware leven wordt aangemerkt in Gods woord, dan is het dit. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Een balling, geen thuis hebben En er staat in de Hebreeënbrief vermeld dat die zulke dingen beleiden, betonen, dat ze een beter vaderland zoeken. Een vreemdeling die telt. Zijn dagen af, gelijk Israël in de woestijn, ook de jaren tellen. U staat aan het begin van een jong leven dat u moet gaan opvoeden. Opnieuw is aan uw leven toebetrood. En dan weet u uit de praktijk van uw jonge gezinnen wat dat in kan houden Vooral wanneer we ze wat groot zien worden. Dan komt het maar openbaar dat wij van gisteren zijn en maar niet weten. En toch rust op u de ontzaglijke verantwoordelijkheid om dat uw kinderen duidelijk te maken. Ik ben o Heer een vreemdeling hier beneden. De Heer geeft aan ieder kind zijn eigen levenstijd. En elke levenstijd is genadetijd. En die genadetijd, die moeten we leren besteden. U hebt voorrecht dat u uw kinderen onder de genadebedeling mag brengen. In de tijd dat de waarheid struikelt op de straten. In de tijd dat... De voetstappen van de koning de kerk ons zeggen dat zijn tijd nabij is. Mag u hier met uw kinderen staan. Een tijd van ernstige bezinning. Wat zal u ze meegeven? Hoe zult u ze voorleven? Zullen ze het later tegen elkaar zeggen? Ik heb een moeder en die beleeft haar vreemdelingschap. Of ik heb een vader die beleeft zijn vreemdelingschap. En dat met een heilige jaloersheid mogen aanschouwen. Ze zeggen wel eens: Het is waar. Opvoeden is voorbeeld geven. Dat doet meer als tucht en meer dan woorden. Hoe zouden mijn ouders dat gedaan hebben? Hoe zouden ze het gewild hebben? Zo mocht de geur van uw leven uitgaan natuurlijk zijn er omstandigheden die bij een doop wegen u staat hier samen je bent onder één nestje groot gegroeid zijn zo heeft ieder zo zijn eigen ervaringen er waren zorgen soms met kinderen die pas waren toebetrouwd en u staat hier in vele jaren stonden we samen op de doodwakker. Toen een voldragen kind ook juist gedragen moest worden. Daar wil ik niet omheen gaan. Nee, mijn emoties daar hebben we niet. Dat roep ik ook niet op. Maar dat we maar weten hoe broos en hoe kort het zijn kan. En als de Heer een nieuw leven geeft, is dat niet een vervanging. Integendeel. Dan drukt dat opnieuw. Dat blijkt hoe verantwoordelijk we zijn vanaf het eerste uurtje dat God ons onze kinderen heeft betrouwd. Het doopformulier roept ons op tot bezinning. We mogen ons vreemdelingschap alles goed leren beseffen. Opdat het onderscheid tussen degenen die de heren dienen en die de heren niet dienen, vooral in onze tijd, tot openbaring mag komen. We gaan naar de bediening van de doop, de doophouders toezingen, uit 134 de zegebeden. Ik heb een beetje moeite met mijn stem, dat merkt u wel. Niet zo belangrijk als de Heer de maar blaast, zijn we er allemaal goed mee. 134 de zegebeden na de bediening van de doop. Zitten. Komt u maar. Ari ik doop u in de naam des vaders en des Zoons en des heilige geestes. De... Gerrit, ik doop u in de naam des vaders en des Zoons. En des heilige geestes. Good. Herman Hendrikus, even hart, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Evert Jan, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige Geestes. Komt u maar. Rosalie, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en dat heilige geestes. Stap je het Komt u wel. Martijn, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Alida Marieke, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geest. Aard Eduard, ik doop u in de naam des vaders en des zoons. En Heilige Geest, Antonia Elisa. Ik doe in de naam des vaders en des Zons en als Heilige Geest, Amen.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 even geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 111 De versen 1, 2 en 5 111 looft, Halleluja looft de Heer De zere werken zijn zeer groot En het is trouw al wat Hij ooit beval. 111, 1, 2 en 5. hebben we zingen is dat de collecte. En dan kunt u de kinderen de kerk uitdragen. 111. liefden de vervolg van onze bijbellezing vragen we nu uw aandacht voor het tweede boek van Samuel het zevende hoofdstuk ik liet u zeventien versen voorlezen ik lees u de eerste drie versen van dit hoofdstuk 2 Samuel 7 en het geschieden als de koning in zijn huis zat en de heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden ronde om zo zeide de koning tot de profeet Nathan zie toch ik woon in een sedere huis en de ark gods woont in het midden daar gordijnen en Nathan zeide tot de koning ga heen doe al wat in uw hart is want de Heer is met u. Davids begeerte naar een huis Gods. Wij willen met u denken over Davids begeerte naar een huis Gods. Ik lees in mijn overdenking in de eerste plaats van een heilig voornemen, van een goddelijk antwoord. ...en van een treffende belofte. Davids begeet naar een huis gods een heilig voornemen. En wat in de eerste verse staat... ...namelijk, zo zeide de koning tot de profeet Nathan... ...zie toch, ik woon in een zederenhuis... ...en de woont minder der gordijnen. Goddelijk antwoord, en het gebeurde in dezelfde nacht... Dat het woord des Heren tot Nathan geschiedde. En het treffende belofte. Twaalfde vers. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn. En gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voorkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. De heren die geven ook nu inzicht. ...in de verborgen leidingen die hij wil houden met zijn knecht David. Dit hoofdstuk, hetzelfde kunt u vinden in het boek van de Kronieken... ...waar bijna gelijk luidend over deze zaak gesproken wordt... ...in twee Kronieken, 17 of 1 Kronieken, 17. Daar vinden we een wondere episode in het leven... Van David de Man naar Gods Hart. We lezen dat hij in huis zat. Dat betekent dat er na jaren van zwerven, na jaren van oorlogen, een moment in zijn leven is aangebroken van rust en van stilheid. Er staat ook heel wonderlijk wat dat is, want de Heere had hem rust gegeven. En we weten best dat de mens van nature een rustzoeker is en geen Godzoeker. Want dan moet er een goddelijk genadewerk in ons leven worden verheerlijkt. Leert dit schriftgedeelte. ...van de onderscheiden tijden die er zijn in het leven van Gods duur gekochte gemeente. Jarenlang is immers de man naar Gods hart opgejaagd. Hij heeft het zelfs vergeleken als een veldhoen op de bergen. Saul heeft hem zeven jaar nagezeten... En toen de heren de oorlogen besliste. En David eerst in Hebron en later in Jeruzalem. Het is u allemaal voorgehouden in het verleden. Het koningschap overneemt. Dan is het land één grote puinhoop. Maatschappelijk, staatkundig. Maar ook in de dingen van Gods koninkrijk. Zal had in zijn dwaasheid immers... Velen van degenen die de linnen lijfrok droegen, doen ombrengen door Doach de Edomiet. En als hij dan in de puin van dat leven het koningschap overneemt, dan komt er een tijd dat de vijanden van Rondom zijn koninkrijk aantasten, Filistijnen, daarop Moabieten, Amorieten. De Syriërs van de andere zijde. En dan komt er een moment dat de Heere al die vijanden ten onder gebracht heeft. En dan komt dit wonderlijke hoofdstuk dat de Heere hem rust gegeven had. Wonderlijk is eigenlijk deze boodschap. Overvloedig van gedachten om daar ook het leven van Gods gemeente in terug te vinden. Namelijk het leven van strijd, van druk, van zorgen... van in de puin van het leven terechtkomen. En misschien ook wel eens momenten dat je moet zeggen... Heren, houd dat dan nu nooit op. En dan mag u niet vergeten dat het hier gaat... Over een kind van God, over een gezalfde des Heer. die in het onderwijs dat voor ons ligt, door God tot tweemaal mijn knecht David wordt genoemd. Maar het is wel een tekening hoe onverstaanbaar voor velen in onze tijd, maar toch de beleving. Van de ganse gemeente door alle tijden en eeuwen. Zij komen uit de grote verdrukking. En de rechtvaardige die nauwelijks zalig wordt, zal het nooit ophouden. Want nu, de Heer in de geschiedenis met David ons wat geleerd. Dat het leven van Gods kinderen. Na worstelingen, na strijd. ...ook tijden van rust geschonken worden. Niet dat ze dat zelf kunnen maken. En niet dat ze dat zelf kunnen werken. Dat wordt in het eerste van dit hoofdstuk... ...u en mij maar al te duidelijk voorgehouden. Namelijk... ...en de Heere had hem rust gegeven... ...van al zijn vijanden... En dan staat als optreffend treffend het woordje rondom. Het Hebraese gedachte wil eigenlijk zeggen van alle kanten. Waarvan hij zelf deze David in de tijd van de strijd zong in 118. En ze hadden mij omringd als de bijen. Hoewel ze als de vuur zijn vergaan. En toch een opmerkelijk gebeuren. Dan komt er een moment van rust. De Ark Gods is in Jeruzalem gebracht, hebben we overdacht. En heeft zichzelf een zederend paleis gemaakt, kunt u lezen in Psalm 30 en wat daaraan vooraf gegaan is. En dan komt er rust. Ik dacht eigenlijk, daar is met u over te denken. Of al diversen doornemen, dat weet ik niet vanavond. Laten we de hoofdzaken eens proberen te begrijpen uit dat wonderlijke leven van dit Adamskind, waar de gedachten Gods over geweest zijn. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. En hem heb ik uit het volk verhoogd. En hem heb ik uitverkoren. David, de man Gods. Strijd en rust. Het is dat zeker waar. Het is ook nog een week van voorbereiding. En in de weg van Gods voorzienigheid. Merken we zo vaak op dat de Heere weet wat we nodig hebben. En welke boodschap voor ons zielenheil zo noodzakelijk is. Als de Heere gaat beginnen met dat wonderlijke werk te werken. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en werken na zijn welbehagen. Is toch een zekere waarheid. Dat de mens in zijn onrust gezet wordt. De Heere neemt de mens de rust weg. Wie zal dat verklaren. Als het de Heere behaagt die heilige onrust te verwekken. ...en de breuk te gaan openleggen... ...die de mens door de zonde gemaakt heeft. En toch zoekt dat mens een bepaalde rust. Hij is immers God kwijt. En wat wordt hij voortgedreven... ...door de wet die hem gerust laat... ...onder het hol van zijn voet. Wordt hij opgejaagd... ...onder de ijs van een vloekende wet... En wat moet hij inleven? Dat rust nog vrede wordt gevonden onder het hol van zijn voet. Enkele hoofdgrepen, maar dat begrijpt u al vanavond. Die mens die moet rust leren kennen buiten hem. Immers, het einde van de wet is Christus en die, geluk die geloof. En het is toch het werk Gods. Naar alle worstelingen en strijd. En aanvallen die op dit leven gedaan worden. Dat de Heer de ogen gaat openen. Voor een rust die buiten de ziel ligt. Zekerlijk waar. In de nodigingen van hem. Die de ware rust aanbrenger van zijn gemeente is. En tot dezelfde heeft getuigd. Kom herlaas tot mij. Gij allen die vermoeid en belast zijt. En dan zal ik u rust geven. Dat ga ik niet dieper ontvouwen. Want die nodiging tot die rust. Wordt gericht aan voorwerpen. Die de rust nodig hebben. Het zijn de vermoeiden. En het zijn de belasten. Moe van de strijd. Moe van de zonde. Moe van jezelf. En de last van zulke last van zond en plagen niet te dragen, die drukt mijn schouders naar beneden. En wat een wonder, als er dan hier staat dat God hem rust gegeven had. Zo zal de Heer de zijne ook die momenten verlenen in deze huilende wildernis. En ik hoop dat u het begrijpt: dat het leven van Gods kinderen daarmee getekend is. Rekent er maar op: een huilende wildernis. En aan de andere zijde, zoals de Heer eenmaal Israël door een krachtige hand uitvoerde, en een nog op de woestijn reis van die rustplekjes gaf. Weet je? Elem, de palmbomen, de waterfonteinen. Geleid door de vuur en bolkolom, heeft de Heer toen tot zijn woestijnvolk gezegd: Rust nou eens wij. Rust te kunnen werken in het voorleggen van alles wat de Heer in ons leven gedaan heeft, dan zeg ik u vanavond dat de onrust allemaal groter wordt. Maar de Heer. Die geeft rust. En weet je waar die rust zich nou in kenmerkt? Dan wordt die werkzaam gemaakt. Met God en met goddelijke zaken. Want in de rust van zijn leven... krijgt hij gedachten over God... en over zijn heilige dienst. Wat een eigenschap... zal met de oprechte onderling... vereend in hun vergadering van uw grote zingen daar is een wonderlijk tijd, niet alleen een stilheid van de conscientie maar een bezig zijn met de dingen van Gods Koninkrijk ja, ik weet, ik moet nog veel meer vanavond tegen u zeggen, maar dat is toch van die wonderlijke momenten van die heilige zielsmeditaties en die heilige omgangen van dat, wanneer ik op mijn leger steen aan uw gedenk, dat de Heer er niet alleen beslag legt op ons hart, maar ook beslag legt op onze gedachten, die zo afsterven en zo menigmaal met vele dingen bezig zijn, tot schade van ons zieleleven. Maar wat een wonder als onze gedachten gevangen worden genomen in de bereidheid van het evangelie, het denken en mediteren. Over en met God. Nou, dat is een zielslegering. En ik moet natuurlijk mijn lezen nu duidelijk maken. Maar ik wou toch wel wat vragen. Is dat al lang geleden dat je zo'n rusttijdje in je leven had? Ik wou toch wel vragen. Waar zijn die stille zielsmeditaties? Dat je gedachten vervuld zijn van God. En van goddelijke zaken. Ach. Misschien moet je David ook wel nazingen. Ach, werd ik daarwaars weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer zijn. Maar ze zijn niet vreemd. Nee, nee. Ze zijn niet vreemd. In het leven van de zijn. En als hij dan in rust is. En over die dingen van Gods koninkrijk. Bezig is. Met Gods zaak. Krijgt hij ook betrekking. Op Gods volk? Ja. En dan krijgt die betrekking op Gods ambten. En dan komt er in een zijn ziel een heilzame begeerte. Wat een begeerte! Ik ben een vriend en ik ben een metgezel. van allen die uw naam ootmoedig vrezen. en die leven naar uw goddelijk bevel. Wat ik denk. Dat er een tijd is van een opzien naar en met Gods volk. Ik geloof dat er een tijd kan zijn van een betrekking op Gods volk. Ik kan ook denken dat er momenten kunnen zijn dat je je niet bij Gods volk durft te rekenen. Maar er zijn ook momenten in je leven dat je zegt, ik wou dat ik er toch eens eentje ontmoeten mocht. En hoe vaak heeft de Heer, die heilige zielsbegeerte van zijn erfdeel beantwoord. Maar hij is in de stille binnenkamer naar God zuchten. Heer, laat er nog eens een van je volkje binnenkomen. Moet ik de voorbeelden van hoor. Te ja. over. En dat vind ik het leven van David. Het harte leven van de man naar Gods hart. En dan gaat zijn hart uit. Er staat in deze waarheid, zo zeide de koning, dat is dus een boodschap die uitgegaan is. En die gekomen is bij de profeet Nathan. En het is dus voor het eerst in de geschiedenis dat deze profeet aan ons voorgesteld wordt. Wij weten dat die naam Nathan meer voorkomt. Wij weten dat David later zelfs een van zijn kinderen zo genoemd heeft. Maar deze Nathan, die wordt ons duidelijk aangewezen. Namelijk de profeet. Die naam die is afkomstig van het Hebreeze werkwoordje Nathan. Dat wil eigenlijk zeggen, gegeven. En toen ben ik gaan denken. Dus die Nathan in zijn naamgeving en in zijn openbaring, zoals wij hem in de schriften tegenkomen, is iemand die van God gegeven is. God heeft hem als profeet aan de kerk gegeven. God heeft hem als een vriend aan David gegeven. Dat is toch een ingrijpende gedachte: van God gegeven. En waarlijk, iemand die van God gegeven is, deze profeet, die herken je. Want hij is het. Die door alle tijden heen, dat wij hem in de schriften zullen tegenkomen, aanbouwen is. Steeds aanbouwen is. En heilige voorzichtigheid. Is hij de grote raadgever. Ook eerlijk. In zijn onderwijs. Maar ook trouw. Als ieder David loslaat. Denk maar aan de revolutie Meladonia. Dan is hij het. Die naar David toe gaat. Wij vinden hem in de kronieken ook terug. Hij heeft de eredienst opgebouwd. We zouden zeggen de liturgie in onze dagen zoals die in de oud-testamentische gemeente is omschreven... kunt u vinden in één kroniek. De heer heeft hem zelfs gebruikt... om heel de historie van Davids leven... en later een deeltje van Salomo te boek te stellen. Ook dat vindt u in het tweede boek van de kroniek. Zo is hij een, een mens van God gegeven... En zijn leven tekent van grote voorzichtigheid. Calvin noemt hem een van de heiligen van de hoge plaatsen. Ik las bij een ander commentaar een tijd terug, hij was een grote in Israël. En dat blijkt dus dat de Heer, om zijn kerk waarlijk te bouwen, nog altijd mensen, aan zijn gemeente toe betrouwd. Maar daarmee is dan ook de rechte Nathan te kennen. Wat bedoelt u, zeg ik? Wel, dat zijn de velen die zich aan de kerk opdragen, indringen. Als een Nathan zich voordoen, maar die in de praktijk van het leven, in plaats van het bouwen en leiden van de gemeente gods, niets anders doen dan breken en scheuren en verrijdering maken. Dat zijn niet de ware Nathans. Degenen die altijd aan het afbreken zijn, die de leer aantasten met boekjes, brochures, artikelen, preekjes halen. Nee, dat zijn niet de Nathans. De van God gegeven Nathans, dat zijn de kerkbouwers. Die in heilige voorzichtigheid de gemeente opbouwen. In het allerheiligst geloof. En de ware leiding de gemeente besturen. En al de wonderlijke leidingen. Die de heilige geest komt te leren. Zo kunnen we Nathan in de toekomst vinden. We zullen hem in de geschiedenis van David nog wel tegenkomen. David heeft als raadsman... een gegeven kind... een geschonken knecht. Een overdenking dacht ik vanmiddag... daarin tekent zich ook het genadeleven van David af. Ook niet. Deze man... die zal zijn levenstoekomst en de verlangens van zijn ziel... niet aan de wereld voorleggen. Nee... Hij legt de verlangens van zijn ziel voor aan een kind en een knecht van God. Nathan de profeet. Zo wordt hij in de schriften aan ons voorgehouden. Een raadgever van de man naar Godzak. Hoort u? Deze man waarvan ze zongen dat hij zijn duizenden versloeg. Zijn tienduizenden heeft. Wanneer het ging over de dingen van Gods koninkrijk. Niet naar zijn zwaard gegrepen. Maar hij heeft de ambten benodigd. Hij heeft de van God gegevene geraadpleegd. En het bouwen wat in zijn hart leeft. Het bouwen van het huis gods. Want daar ging het over. Davis was begeten. Het bouwen van het huis gods. Zeker in die rusttijden van het leven gebeurt er wat. En daarin zijn ze samen bezig. Ik dacht in heilige ironie, hoe namelijk luisteren. Wij bouwen ook. Groot huizen, Paleizen. Denken we ook aan het bouwen van de gemeente gods? Of is het leven daarin niet getekend? Dat is geen verwijdering. Zomaar een opmerking. Denken we ook aan het bouwen van Gods huis. Het blijkt dus dat David met alles wat hij van God ontvangen had. Bezig was met de dingen van Gods koninkrijk. Met Gods huis. Later zou hij zingen. Ons heere huis in u gebouwd. Waar onze God zijn woning houdt. Zal ik het goede voor u zoeken. Waarom is hij daar dan zo heilig mee bezig? Omdat hij weet dat de Heer in de weg van zijn ordeningen. In de weg van zijn inzettingen. Zich wil verheerlijken. De Heer die kan uit stenen Abraham kinderen verwijderen. Hij kan naar zijn goddelijke vrijmacht onderwijs geven als moet midden in de nacht. Hij kan als u in uw keuken bent uw ziel vertroosten en bemoedigen. Hij kan terwijl je in de stal bezig bent, zijn hoge gunst in je ziel afdrukken. Dat kan de Heer. Maar toch is de ordinaire weg Gods. Om zijn gemeente te onderwijzen in de weg van zijn inzettingen. Dat was Davids heilig verlangen. Eén ding heb ik van de Heer beweerd. En dat zal ik zoeken. Of ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te onderzoeken en te schouwen in zijn tempel en de praktijk. Hoe leeg en arm. Gaat Gods volk vaak over de wereld? Of heb, je, of heb je daarin mee geen last van? Niet? Heb je altijd volle zakken? Echt waar? Hoe kom je eraan? Maar ik zeg u dat er een erg deel op aarde is. Die in de armoe van zijn leven steeds maar teruggeplaatst wordt. Van het... Gegeven moeten leren leven en misschien heb je dan in het verleden wel eens deftig nagezegd maar niet geweten als je van het gegevene moet leren leven dan bent u van niet hoor geestelijk van niets zo werkt de Here nu eenmaal of weet u dat niet moet u die kostelijke preek van eens opzoeken over de armmakende genade ja Genade om je in het armhuis te brengen. Genade om je leeg te doen zijn. Opdat we uit zijn volheid zouden ontvangen. Ook genade volgen naar. Een ontmoeting van twee kinderen van God. Een ontmoeting van mensen. Ik zei, Nathan van God gegeven. Hij is aan de kerk gegeven. Hij is ook aan David gegeven. Gods kinderen die krijgen elkaar van de nemen. Echt waar? Hè? En dat raak je ook nooit meer kwijt. Natuurlijk niet. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel Van alle die je namen moedig vrezen. Eh, uh, wat bent u mee bouwen met uw gezinnetje? Alleen huisjes bouwen? Nee? Of bent u ook wel eens innerlijk bezig met de dingen van Gods Koninkrijk? Uh, wie zijn uw raadgevers? Waar gaat het om? Waar gaat uw hart naar uit? Is er plek in je huis? Volgens volk? Is het de begeerte van je leven? He? Om je te ontmoeten daar? Waar ze in gunst elkander ontmoeten mogen. Sommige vragen. Die komen uit de tekst op. Ik lees van een heilig voornemen. En dan gebeurt er iets wonderlijk, Nathan, die is een hartenkenner, want hij heeft profetische, want er staat een profeet, de geest des onderscheids. Ja, maar dat is een aparte gave, wist je dat niet? De geest des onderscheids, die het kostelijke van het noden weet te onderscheiden. De geest van het onderscheid, die, die niet alleen opluistert wat het niet is. Want daar kan je met je natuurlijk verstand een heel eind mee komen. Maar ook geestelijk opluisteren wat het wel is. Ja. En deze Nathan van God gegeven had die gave van geestelijk onderscheid. Voor Gods volk tot een wonderlijke vertroosting. Voor de nabijkomende een dodelijke ergernis. Dus echt. Als je door iemands leven heen prikt. Nou nou. Als in de prediking het leven ontledigd wordt. En de ergenis in je hart opvliegt. Omdat je niet dwars door je leven heen geprikt wil worden. Maar het waarachtig leven. Heeft daar een heilig begeren in. Door grond en ken mijn hart o Heer. Is geen ik denk niet tot u. Dat zijn mensen. Die willen eerlijk behandeld worden. En deze Nathan. De profeet Nathan. Had die gave van geestelijk onderscheid. En hij begreep onmiddellijk. Wat er in het hart van David de manna had. Hij proefde die woorden. En daar zou ik natuurlijk een poosje over moeten praten eigenlijk. Van die wonderlijke gave. Om te proeven waarvan van God is en waarvan van God niet is. Hij proeft die woorden. Hij begrijpt het maar Hij doet ziet de bedoeling. En ach, maar dat is misschien ook weer een ouderwetse uitdrukking. Maar ze is wel waar. En toen is hij bovenop de werkzaamheden gevallen van David. Ja. Dat zeiden ze vroeger ook. Daar val ik nou bovenop. Dat zeiden ze als ze elkaar ontmoeten, in gezelschapsleven. En dat zeiden ze ook onder de prediking. Zo heb ik ze ontmoet, de oudjes. Als je uit van de preeksel af kwam, daar ben ik bovenop gevallen. Dan zit je ook zo wel eens in de kerk dat je zegt, daar ben ik nou bovenop gevallen? Nou, dat is nou hier ook. Deze Nathan is bovenop de werkzaamheden gevallen van David. En hoe zegt hij dat dan? Wel luistert u maar. En Nathan zei tot de koning. Ga heen. En doe wat doen. Wat in je hart is. Oh. Er staat niet wat in je verstand is. En wat je hier wil. Dat weet je wel. Dat kon die oude leraar zo zeggen hè. De cijfers die hier en dat is net 30 centimeter te hoog. Wat in je hart is, het is harde werk. Het is door de geest Gods in die ziel gevrocht en neergelegd. Doe wat in je hart is. En, en boven dit alles, de Heer is met u. En waar ging het dan om? Wel dat David zegt: kijk, nou is dat mijn leven. Nu heb ik de ark heb ik daar gebracht. In de gordijnen. Dat niet laagdenkend. Want in Exodus heeft de Heer aan Mozes gezegd. Dat hij te midden van de tent wilde wonen. Kom ik zo nog op terug. Maar nu. Nu dat volk eenmaal de beloften verzegeld heeft gezien. Nu leef er in het hart van David. Om een vaste plaats voor zijn God te maken. En toen heeft Nathan gezegd, ga je gang Nou, toestemming van een kind van God, toestemming van een knecht van God, toestemming van een profeet des heer. Moet je nog meer? Ja, luistert u maar. Ga ik zo met u denken. Wij zingen. 33, zesde vers. met de altoos wijze raden scheren en wat er verder volgt. Thank you. Voorbij. De ontmoeting was wonderlijk. Ze hebben elkanders hart gevonden. Ze hebben de verborgen leidingen voor de Heren neer neergelegd. Er is vereniging in de weg Gods. Dat is een groot goed. En hij slaapt, Kwacht, sliep gerust. Zeer trouwbewust. Kijk, die tijdjes dat zo slapen in de gemeenschap met God. Als ze kwakker wordt, is hij nog bij me. Of even gepraat over geloof. Dat je moet leren geloven en aannemen. Kennen we de verborgen omgangen met God? Hm? Dan begint het echt mee hoor. Die betrekking op God, ziet u. En dat stille omgaan met de Heer. Nou, oudjes zeiden wat ik vroeger uh, naast mijn bord gelegd had dan dus zou ik er nog alles opvullen op willen en de weldaden van nu en de genade van vroeger hè? en dan dan midden in de nacht dan maakt de Heer uh, Nathan wakker van God wakker gemaakt in ongunst in gunst ja met een bijzondere boodschap ook nog u maar. maar het gebeurde in dezelfde nacht dat het woord des heren tot Nathan geschiedde. Nou komt God over. Dat is ook geen dagelijks werk. Maar als het gebeurt, dan ben je er wel bij. Nou komt God over in je leven. Weet je wat het is? God overkomen. Weet je dat? Weet je wat dat betekent? God Komt over heel hè. Je zei, don't, ik begrijp er niks van. Nou, dan kan ik ook nog begrijpen dat je het niet begrijpt. Of weet je het wel? Van die stille openbaringen vanuit het woord die je ziel openscheurt en je die in verwondering onder God brengt, dan komt God een keer over. En dat gebeurt de mindende in de nacht ook. En de Heer heeft er een oogmerk mee, een bedoeling. En het blijkt dus dat de Heer weet wat er die dag gebeurd is. Dat hij de gesprekken weet die gevoerd zijn. En wat in het hart van David leefde. En hoe ze er samen over gepraat hebben. Want ook die dingen zijn naakt en openbaar voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. Moet je een beetje rekening mee houden dat alle dingen bij God bekend zijn. Je strijd, je zorg, je aanvechtingen, je verdriet, je ellende, je onbegrepen wegen, je boosheid, je opstand misschien. Maar, maar het is wel bij hem bekend. Maar ook je uitgangen naar hem zijn bekend want na die dag die wonderlijke dag waarin David rust van de hemel ontvangen heeft en hij dat samen met de zinner Nathan doorleeft komt de Heer er ook terug waarom? om ze samen en dat moeten we ook dan maar leven, te doen beleven wat we zongen dat een zingt dat zo mooi in de oude Rijn. Ja, maar de voorzichtigheid des ere. Doe zijn voornemen vastbestaan. En besluit zijner ere. Zal zonder hindering voortgaan. En wat u zong. En de alto's wijze des ere. oud eeuwig stand, Heeft alto's kracht. Want ziet u. En dat hoge raadsplan. Zal hetgeen wat in het hart van David was. Uitgevoerd worden door God juist, David. Juist Nathan, door God. En onderworpen aan die heilige raad, die auto's wijze raad, komt de boodschap van de hemel. Moet u luisteren wat er staat. Ga en zeg tot David nee. Tot mijn knecht. Tot daar. Hey. Dan zegt de Heer, Nathan hij is mijn knecht. We hebben het al zo vaak gezongen met de kerk. Ik heb David mijn knecht. En dan stond er nog wat bij ook. Mijn gunsteling. gevonden. Het gaat over mijn knecht Nathan. Het gaat over mijn gunsteling. En deze twee eigenschappen, die liggen echt niet op de werkbank van onze verdiensten. Dat soeverein, dat voert ons naar de wonderlijke verkiezing Gods. Deze is het. En er is geen woord van gevallen. Al is er langs de weg van de onmogelijkheid vervuld geworden. Gelooft het Mensen. ...van wat God gezegd heeft zal niet één woord ingetrokken worden. Ga naar mijn knecht in de nacht. En ga wat zeggen. Zou je mij een huis bouwen? Tot mijn woning. David, hoe moet dat? Hoe zal dat gaan? Hoe moet die inhoud wezen? Ook David moet leren zingen, van dat vast gebouw, van zijne gunstbewijzen in eeuwigheid naar dat gemaakt bestek verrees. Nee, niet het bestek van David, niet zijn keus. Wou God's keus, denk erom, de Heer zou laten zeggen: Het is goed dat in je hart geweest is. Dat heeft de Heer hem nooit verweten. Maar onderworpen aan Gods raad, mag ik het zo zeggen, gaat in de uitvoering de Heere de leiding overnemen. David, je moet weer in de teugels hoor, laat de Heere dat maar uitvoeren. Nou, en dan ben ik lang niet gekomen waar ik vanavond komen wilde, maar als je dat nou al meeneemt, dat er in het leven van Gods gemeente tijden zijn... Davis leven is duidelijk van jaren, jaren strijd, zorg, verdriet, moeite. En als je dan begint in de puin beginnen en dan uiteindelijk rust van God krijgen. Zo werkt de Heer door de mogelijkheid naar de mogelijkheid. Hij legt zaken in het hart, die hij op zijn wijze en zijn tijd komt uit te voeren. Die tempel komt er, die tempel zal gebouwd worden. David mag wel een handje meehelpen om Gods bestek uit te voeren. De kanttekening, en dan ga ik eindigen, om lang niet aan mijn gedachten toe vanavond. Die kanttekening zegt, ziende op de bouw van het geestelijke... En hemelse koninkrijk van Christus. Dus achter al dit gebeuren. zien we opnieuw hier die theocratische koning. met dat theocratische volk. die als een heilig type ons voorgesteld wordt. van dat waarbouwen. Weet je wat? Hij zal Jeruzalem steen herbouwen uit het stof. Dan zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. En daar zullen zij, Gods knechten en hun zaad. En die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. De heren, we hebben slechts een heel klein deeltje van onze gedachten verwoord. Ook dat is niet buiten uw wil en ook niet buiten uw raad. Mogen de eenvoudige leidingen en lessen die in ons worden voorgehouden worden verstaan. U zult uw kerk rust geven. Er blijft een rust over voor het volk van God. U zult ook hier op aarde door uw bijzondere onderwijzingen leiding geven aan hetgeen in het hart van uw gemeente gevonden wordt. Je hebt ons ook geleerd dat een vriend in de benauwdheid geboren wordt. En een broeder te alle tijden lief heeft. Er zullen altijd Hers en aarons zijn. Er zullen altijd vrienden en metgezellen zijn. Er zullen altijd zijn waar David van wist in het leven van Jonathan. Dat hun harten aan elkaar verbonden waren. Zo heb u een erfdeel op aarde in de huilende woestijnreis die uw raad mag uitdienen tot de opbouw van uw geestelijk en van uw hemels koninkrijk, wel meer dan Salomo is hier. Gebruikt het onderwijs naar uw walbehagen. De Heere, denkt ook aan deze jonge gezinnen, dat ze ook mogen bouwen, meebouwen aan uw koninkrijk hier op aarde. Dat dat ook de lust en de begeerte was met hun jonge gezinnen. Om te verkeren in uw tent. En te weten dat het beter is één dag in uw huis. Dan duizend dagen buiten u in de wereld. Laat het onderwijs dienstbaar zijn. De geheimen verstaan. De doop worden begrepen. De kort van de arbeid van uw knecht verzoend. Om Jezus wil. Amen. 84 zesde vers Waar God de Heer zo goed zo meldt, is onze slotzang.